Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Pakistan is Osama Bin Laden door Amerikaanse troepen gedood. Een klein elite-team is met vier helikopters naar de villa van Bin Laden gevlogen. Daar ontstond een vuurgevecht waarbij Bin Laden door zijn hoofd is geschoten. Ook zijn zoon en drie lijfwachten zouden zijn omgekomen. Aan de Amerikaanse kant vielen geen slachtoffers. Amerikaanse media melden op basis van bronnen binnen de regering dat het lichaam van Bin Laden inmiddels in zee is gegooid. Hij zou dit zeemansgraf hebben gekregen om te voorkomen dat zijn graf een bedevaartsoord wordt. Het lichaam van Bin Laden zou volgens moslimregels zijn behandeld. Obama is vanuit... President Obama is vanuit de hele wereld gefeliciteerd. De Afghaanse premier Karzai...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 Het weer, veel zon en een stevige noordoostenwind. Het wordt 13 graden op de Wadden en 16 in het zuiden. Dit was het NOS Short. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A15 Rotterdam richting Goijkum voor Hendrikje de Ambacht 2 kilometer. De tunnel de Noord is dicht en het verkeer moet omrijden vanaf Kloppen knopend via Papendrecht over de A16 en de N3. Op de A20, hoek van Holland Gouda, voor het Kleinpolderplein 2 kilometer, staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook.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 Naar tien uur op de maandagmorgen natuurlijk. Door de Clem Miller en de Swing Medley. En swingen, dat doet deze medley zeker. En hij is ook heel toepasselijk, want we gaan ze dadelijk bij de opening hebben over het onderwerp waarop deze plaats slaat voor Zandvoort en de regio. Ja, wat uh, waar slaat het nou in vredesnaam op? Ja, natuurlijk even, uh, allereerst even op morgen natuurlijk, omdat het een Sergeant Wilson's Army Show uh, komt uh, in het muziekpavillon. om half twaalf tot vier uur. En uh, er staan ook wat uh, oude uh, legervoertuigen van Kelly's Heroes. En dat begint om half twaalf. En dat is vandaar deze muziek dus, want die hoort er okay. uh, natuurlijk bij. En dan gaan we gelijk even door naar 5 mei. Want vorige week was die, uh, was hij uh, hier in de studio. Nico Vos. Nico Vos want uh, om rond de Half tien, uh, ...zal er een kolonne legervoertuigen het Zandvoortse strand uh, aandoen... ...en halt houden op hun trip naar Van IJmuiden naar Scheveningen. Ergens tussen half tien en tien uur zullen de chauffeurs en hun passagiers koffie met koffie met, gebak natuurlijk, gebruiken bij Beats Club 10 onderaan de rotonde. Maar liefst 38 pronkstukken uit de Tweede Wereldoorlog in de periode vlak daarna rijden mee. Dus dat is op 5 mei, is het tussen half tien en tien uur even naar het strand. En we lege auto's kijken. Als het goed is, is de Seep Race race inmiddels gestart en de Oranje staat. Ja, nog vijf minuutjes denk ik. Nog vijf minuutjes en dan gaan we zo dadelijk even contact proberen te nemen met een van onze verslaggevers al daar. Gaan we doen. Maar eerst even Denise. Ja, hij wil gewoon zin in op deze zonnige zaterdagmiddag. I was born in a valley of freaks. When the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night On the Dutch Mountains. I was standing in a valley of rock. in an early fall I was looking for the road to a green-painted house in the Dutch mountains in the Dutch mountains. Malte... mountains met a woman in a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 Mountains, mountains mountains mountains mountains buildings buildings musica è guardare più lontano e perdersi se stessi la luce che rinasce cogliere nei riflessi Piano Dank Ja, zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Ja. <laughs> wat een lange versie is dit. Dit is een ja, mooie uitvoering trouwens. Door ja, de Eros Ramosotti, overigens, met Musica Eh, Nou, we doen verboden pogingen om uh, met een van onze uh, reporters uh, bij de uh, Schans. ...contact te leggen, maar helaas... De... Schoen springen, dat is ook leuk. ...we krijgen we er geen uh, contact mee. Dus kijken we maar even vooruit op de ontknoping uh, in het uh, voetbal, uh, voetbalgebeuren... ...en wel de eredivisie. En dan gaan we eerst eens even bij Ajax kijken... ...want uh, Ajax rechtsback Gregory van der Wiel hoopt dit jaar eindelijk kampioen van Nederland te worden. Steeds net niet is geen pretje. Daarom hoop ik echt dat dit seizoen net wel voor ons wordt. Volgens Van der Wiel is iedereen uiterst geconcentreerd... ...en heeft het elftal van Frank de Boer geleerd van de wedstrijd bij NEC. We weten wat we moeten doen. Zondag... Moet ...moeten we met z'n allen ervoor gaan. Het mag ons niet opnieuw gebeuren dat we slap beginnen... ...zoals laatst tegen Nek, zegt de rechtsbek van Ajax op de clubwebsite. Ajax wacht zondag de moeilijke uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Tijdens de wedstrijd moet iedereen gewoon 100% zijn... ...daar moet je op dat moment zelf voor zorgen. Al we, als we dat allemaal zijn, dan komt het goed. En dan even de reactie van het, uit het Twente-kamp. Want FC Twente mag vooralsnog ook niet stilstaan bij de mogelijke dubbele finale... ...in de komende weken tegen Ajax... ...want morgen moet wil, uh, tegen Willem II... ...moeten we scherpstijnen... ...stelde de aanvoerder Peter Wischerof. Eerst moeten we die wedstrijd winnen... ...dan pas denken we aan de volgende stap. Bij winst is het waarschijnlijk dat FC Twente... ...twee weken later onder titel tegen Ajax speelt. Tussendoor staat nog de beker-eindstrijd... Uh, ...op het programma, ook tegen deze Amsterdammers. Wissgerhoff, zover is het nog niet. Willem II heeft vorige week tegen AZ... ...laten zien dat het goed kan voetballen. Natuurlijk behoren wij thuis te winnen... ...maar vanzelf gaat dat soort dingen niet. Het zal Belachelijk zijn deze wedstrijd te onderschatten. Dus de messen worden geslepen. En doet de PSV ook nog mee in dit verhaal? Nee, of, in dit verhaal niet. Nee, dit PSV niet heeft mee. de eerste kans gehad, die hebben ze laten liggen. Dus die verwacht ik niet. Nou, drie puntjes achter. Ja. Nou, nee, ik verwacht niet dat PSV nog een rol van betekenis gaat spelen. Je weet het nooit, we zullen het morgen zien, Albert Jan. Oké. Okay. Hier is Edward Maya in Stereo Love. What? Als antwoord ook op tv. Zie FM TV op kanaal 45, 45. en 40 komt erachter, vroeg of laat, een goede vrienden, beste maat. Je hebt ze nodig. In het a... Als jij begint te pesten kan ik het dan. Het was jouw smits, vrienden voor het leven. Dat moet dan nog wel blijken, Rob. Ja, zeker. <laughs> na vijf uur zullen we het meemaken. Goed. Uh, <laughs> ja, we zijn nog niet zo elkaar af vandaag. Hè? Nee, dat is waar. Even terug naar afgelopen woensdag. Want toen was er in Madrid de uh, El Clasico in het kader van de Champions League tussen Real Madrid en Barcelona. Want er lijkt na de beladen wedstrijd in de eerste halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Barcelona geen einde te komen aan het steekspel tussen beide topclubs. José Mourinho, coach van de Koninklijke, heeft het klag van Barcelona donderdagavond beantwoord met een klacht tegen de Catalanen bij de UEFA. Dat meldde Real Madrid op de website. Mourinho vindt dat de spelers van Barcelona zich opzichtig hebben aangesteld in El Clasico. Zijn formatie verloor de wedstrijd met 2-0. De Portugees vond vooral de rode kaart van zijn landgenoot Pepe onterecht. Nou, ik heb hem gezien, maar dat was een echte rode kaart. Echt, ja. Zeker weten. Volgens Real trapte de Duitse scheidsrechter Wolfgang Stark in theater van de Braziliaan Daniel Alves. Barcelona diende eerder al een in tegen Mourinho, die na het duel suggereerde dat de UEFA de aardsrivaal bevoordeelt. De Europese voetbalbond is inmiddels een onderzoek gestart naar de talrijke incidenten tijdens de wedstrijd. Wat een kinderachtig gedoe allemaal. Wordt vervolgd, wordt vervolgd. Zo dadelijk na vijf uur, dan moet je dit eventjes uh, gaan doen, uh, Albertje. Oh jij, oh jij. Ja, dan weet je er vast. Oké, okay. bestel maar, ik ik Hier is het Ik ook. <laughs> Je zit al in je zitten panen. Je zit al horen lang te kijken naar ons koren. Niks te prooi, niks te zien, niks te beleven. Hoe vervel ik naar de wat zin niet doen. En met de handen die je in de tijd stoelt er de Alles op. Alles droomt een lamp, genoeg het dingen. En als je verdenkt. Maken met het gedicht van Sada, leuk of niet? Ja, we hebben een heel mooi gedicht rond de klok van kwart voor vijf. Echt een mooie inzending weer. Heel geweldig. Een toepasselijke titel. Het gaat namelijk over de koningin. Oké. Een heel mooi, echt prachtig. De moeite waard. De ballingschap van de koningin of wat De koningin, een koningin in het algemeen. Oké. In het algemeen. Oké, oké. Goed. Nou, hebben we natuurlijk de afgelopen uitzending al vaak genoeg stilgestaan bij de hondenpoep en dergelijke sinds de Paas is er ook een heel mooi initiatief bijgekomen om een peukvrij strand te realiseren. De gratis asbakken. Juist, want Strandpaviljoen De Haven is tijdens het paasweekend gestart met de actie van de stichting Schoon Nederland. Elke gast kreeg bij het huren van een bedje een speciale strandasbakje uitgereikt om zo het aantal sigarettenpeuken terug te dringen. Per 100 meter strand worden er jaarlijks meer dan 4300 peuken aangetroffen. Ja, ja, dat is niet mis hoor. Die biologisch niet afbreekbaar zijn. Daarnaast zien vogels en vissen de sigarettenpeuken uh, voor uh, voedsel aan, wat tot de dood uh, tot gevolg kan hebben. Tevens willen wij onze gasten een mooi en schoon strand bieden. Iets wat iedereen belangrijk vindt, al dus Chris Steensma, mede-eigenaar van de haven. Perfect initiatief en uh, rokers onder u op het strand maak er gebruik van. We gaan uh, nog twee platen draaien Albert-Jan en dan het gedicht van ja, de week. Time voor het gedicht. Ik ben heel benieuwd. Die plaatje is ook wel belangrijk, hoor. Ja? Zeven dagen lang okay. van Bots. Je weet wel. Maar aan, ja drinken we samen, niet alleen Er is genoeg voor iedereen Dus drinken we samen, zwaar het maar aan Ja drinken we samen, niet alleen Dan zullen we werken, zeven dagen lang Dan zullen we werken We werken we samen, niet alleen? Dan is er werk voor iedereen. Dus werken we samen.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 De dagje is voor is weer helemaal gezellig en dat uh, begonnen we vanmorgen ook zo lekker. Hè? Gewoon uh, op het uh, Raadhuisplein natuurlijk, uh, op het bordes en we zongen met z'n allen mee met de liedjes... Als eerste natuurlijk het Wilhelmers. Daar hebben we met z'n allen mee gezongen bij het Oranje Lied. En uh, aan het Noordzeestrand. En daar achteraan kwam uh, de Oranje Potpourri Met de uh, Oranje Boven daarin, weet je ja, wel. Oranje ja, ja, ja. Oranje Boven. En ook wordt de volle wel. borst meegezongen. En uiteindelijk ook nog de Sanfoots Volkslied. En we sloten af met, jawel, jawel, Paro aan de Zee. Live gezongen door Patrick van Kessel. Geweldige. En die Sanford gaan we zo dadelijk Atlantie. nog even draaien. Zo je, vlak voor het einde van dit programma. Als je er nog tijd voor hebt. Jawel, dat gaat Oké. Okay. Maar eerst is het tijd voor wat anders. Want we hebben weer een inzending. We hebben het over het gedicht van de week. Op deze koninginnedag zend ik jou een goede lach. Je staat in het volle licht en centraal in dit gedicht. Als een ware koningin in het leven... Er middenin, een kroon is niet nodig, dat is zelfs overbodig. Jij bent mooi, zeg nou zelf. Koningin, engel en elf, heb vertrouwen in morgen, laat varen al jouw zorgen. Lieve Marissie, hier mijn kussie, nooit meer kou, ik hou van jou. dicht zo op uh, koningendag bij CFM. Wil je ook een gedicht uh, insturen naar CFM? Dan kan dat via redactie at redactie -at We hadden nog uh, blauw vandaag een uh, Amsterdamse middelied te draaien. Nou, daar komt hij aan, hè? Johnny Jordani. Oh, okay. Dat ze niet vergeten, de liedjes van de Ze zijn nog niet versleten, dan gaat nog een keer. Zin je de Jordaan, zing je van mij la ho oh, oh, jij ho Bij ons in de Jordaan, zie je de jongens in de meilen dansen gaan Als bij ons, in de Jordaan, waar de ballonnen voor de ramen staan En de Amsterdam-zuur nooit horen gaan zolang de leeuwen in de breikop staan We're Is van de leer, ze zijn nog niet versleten, daar gaat hij nog een keer. Dat was bij ons in de Jordaan! Dan krijg je gewoon zin om naar Amsterdam te gaan. Hè? Dat dacht ik ook. Je inderdaad, uh, hoe heet hij ook weer? De, ik geef even zijn naam kwijt. Johnny Jodan. Johnny Jodan natuurlijk. Johnny Jodan. Nou, we hadden het erover. Vanmorgen hebben we met z'n allen lekker meegezongen met Parol aan de Zee. De Bye. nieuwe hit van Van Kessel. En uh, ga hem downloaden of ga hem kopen. Hè? En sponsor Sonfort. Gewoon promote voort. Zo moet ik ja, het juist. eigenlijk zeggen. Heel goed. Hier is Parol aan de Zee. Dat wil weg van alle stress, verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, kribbelt ze mijn buik, heen met de natuur Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg Dromend in de duinen, een feestdag. Hou hey. van jou zandvoer. Maar aan de zee. Echt van alle zorgen, lach als in de stam. De golven van de zee, waar is jouw kracht enorm? Echt vol vloed je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het zand hij, hij, hij, is niet met volle teugel ze kruist op de gruf en parel aan de zee, wat een leuke plaat is het, echt. Prachtig. Uh, en goedemorgen hebben we ook uh, met z'n allen lekker mee kunnen zingen, Wat we hadden de tekst er ook bij. Zou ik hem nog een keer zingen? Nee, hè? Nee, ik, nee, ik, ik, ik reken uh, hem goed. Oké. Okay. Goed, goed luisteraars, het zitten we weer bijna op. Morgen DTM met Nederlandse inbreng. Uh, uh, Ricardo van der... E nee, Richard van van de Zander doet mee. Renger van, van de Zander. Dat was hem. Renger van de Zander. Start op de 1e plaats. Om twee uur live te volgen via de ARD. En morgen ook natuurlijk de ontknoping van de Eredivisie. de Eredivisie. Jazz in Zandvoort. Dus er is van alles te doen morgen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Fijne koninginendag nog. En wij gaan ons storten in het feestgedruis. Ja. Oh. Nou, daar komt hij aan dan. Goed. Samen tot volgende week. All tot volgende week. Tijken, right. really my meid.